...and it must begin now. Luister zometeen van half vijf tot zes naar een extra uitzending van het NOS Radio 1-journaal. We are he! We are he! It's afgelopen. Afgelopen. We zijn moe. People are president. People are president. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het weer dan nog, vooral in het kans op een bui... staat een stevige zuidwestenwind. Langs de kust kans op zware windstoten. Temperatuur 8 tot 12 graden. Ook morgen staat er veel wind. En het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de Verkeersinformatie. Het blijft oppassen met de windstoten die in het hele land voorkomen. Er een file bij Arnhem op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Door werkzaamheden tussen Kapoteressen en het Gelderdoom 5 kilometer. Vanuit Arnhem naar het zuiden is het ook vastgelopen. Tussen Husse en Elde 2 kilometer. Bent u betrokken bij het verbeteren van uw leefomgeving? En zoekt u samenwerking met de overheid? AppM Management Consultants helpt u met de juiste verbinding en realisatie van een mooier Nederland. Ga naar appm.nl.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 En u ontvangt 6 maanden 50% korting op het abonnement. Kijk op kpm.com slash zakelijk of ga naar KPM Business Center. Ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie. Vier minuten over tien. Welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma over Radio 1 over ondernemend Nederland. En tot half drie gaan we praten over één thema. Namelijk leegstand in kantoorland. Ja, maar liefst 14 procent van alle kantoren in Nederland staat leeg. En dat komt neer op bijna 7 miljoen vierkante meter. Welke rol moeten gemeente en projectontwikkelaars spelen... bij de oplossing van dit inmiddels maatschappelijke probleem? We praten erover met drie gasten. Hilde Remooi universitair docent vastgoedbeheer en ontwikkeling aan de TU in Delft. Rudy Strooyink, projectontwikkelaar en eigenaar van TCN. En tot slot Thomas Zwart van het Nieuwe Kantoor. Goedemiddag allemaal. Nee. Eh, Hilder, mooi. Ik begin even met u. Is er een verklaring voor die gigantische leegstand? Ja, crisis kun je noemen, maar is dat alles? Uh, nee, dat is niet alles. Want uh, wat we nu zien is een leegstand die zich heeft ontwikkeld... eigenlijk sinds de vorige crisis, uh, rond 2001. En uh, die leegstand uh, ja, die, die is gedurende die tijd ontstaan... en die, is nu wel, uh, die heeft nu wel weer een piek uh, gekregen door de huidige crisis... Maar dat is een leegstand die ontstaan is omdat we die hele tijd eigenlijk te veel hebben gebouwd. Terwijl de vraag naar vierkante meters, de vraag naar kantoorruimte, die is niet meegestegen. Maar waarom is het dan wel, als u zegt het is al begonnen in 2001, er is maar alsmaar doorgebouwd. Dat is toch een beetje gek dan? Ja, dat, dat is een beetje gek. Er is alles maar doorgebouwd. Uh, gebruikers van kantoorgebouwen, organisaties, bedrijven, die hadden steeds wel behoefte aan uh, kwalitatief goede kantoorruimte en meenden die wel uh, beter te kunnen vinden in Nieuwbouw. Uh, en Nieuwbouw was in die tijd ook wel ongeveer uh, op dezelfde, uh, qua prijs op hetzelfde niveau als uh, bestaande bouw. Uh, waardoor ze graag verhuisden naar nieuwbouw... en lieten dan bestaande gebouwen achter die leeg kwamen te staan. En waren die van onvoldoende kwaliteit eigenlijk? Die wil ik niet uh, zeggen van onvoldoende kwaliteit waren... maar op het moment dat die nieuwbouw aangeboden krijgt... Uh, wat uh, wellicht uh, nou, helemaal nieuw is uh, door, uh, door je eigen organisatie nieuw in te richten... Uh, je krijgt uh, in die zin uh, precies de, de inrichting die je wilt en de ja. kwaliteit die je wilt. Ja, dan ben je dat wel Dat te tien jaar geleden niet? Pardon? Dat, dat kon komt... tien jaar geleden niet? Uh, ja, dat, dat kon wel uh, in, uh, in die nieuwbouw. En uh, bedrijven waren dus uh, graag bereid om te verhuizen. En tegelijkertijd uh, zijn er dan wel uh, investeerders, beleggers... die bereid zijn om te investeren in die gebouwen. Gemeentes uh, waren ook uh, heel graag bereid om grond uit te geven... om uh, nieuwe bedrijfruimte, kantoorruimte neer te zetten. Want dat geeft ook uh, inkomsten voor de ja, gemeente. Tuurlijk. Ja, maar U heeft heel veel uh, uh, leegstaande panden onderzocht ook. Oh, okay. We een stuk of uh, 200 kantoren in Amsterdam alleen al uh, bekeken... Wat waren de kenmerken van die leegstaande kantoren? Nou, de kenmerk van die kantoren is dat ze uh, vooral gebouwd zijn in de jaren tachtig. Het zijn kantoren, het zijn de glaspaleizen op de monofunctionele kantoorlocaties. Uh, het zijn uh, daarnaast kantoorgebouwen die uh, uh, niet ervaren worden... als flexibel genoeg qua inrichtingsmogelijkheden. Maar monofunctioneel, u zegt er zijn alleen maar kantoren... en er is verder niks te blijven. Ja, het zijn locaties waar vooral heel veel van, soort, uh, van hetzelfde soort kantoorgebouwen... naast elkaar staan. Ja. Aan tafel, hier zit ook Rudy Strooing, projectontwikkelaar en eigenaar van TCN. Stuur nog van dit gebouw hier. Ik zou graag tegen u zeggen, Repareert u uw dak, maar het is hier hartstikke droog. Uh, hoeveel nieuwe kantoren gaat u uh, neerzetten dit jaar? Uh, ongeveer 130.000 vierkante meter. Dat Waarom, is, dat zelfs, is op, zelfs ook op Mediapark. Ja? Ja. Maar ja, daar, daar heeft u al uh, mensen voor die het vuur Ik ja, kan ja, me niet voorstellen. Uh, nee, Mediapark uh, groeit nog ja, steeds. Het Heet uh, uh, steeds meer mensen die graag op Mediapark willen zitten. Ja. Maar uh, als u zo dit soort grote hoeveelheden uh, uh, gaat bouwen... is dat omdat u... Eigenlijk met dingen zit die u sowieso al afgeschreven heeft en dat je, moet, je moet voort moet? Er al, nou, daar moet wel bij vertellen dat ik ook uh, bijna zoveel afbreek. Dus dat is wel, er zit wel een balans in. Dat af, het kan alleen maar als je over dat telt. je moet ook fors afschrijven. Uh, ja, je moet afschrijven. We hebben ook al fors afgeschreven de afgelopen jaren. Het waren barre jaren wat betreft. Hoe, uh, hoe lang gaat het kantoorgebouw mee? 30 jaar, maar het zijn als gebouw, 40 jaar als gebouw... maar je moet wel bedenken dat elke 10 jaar de binnenkant helemaal opnieuw moet. Dus daar zit het verschillende cycli in. Dus je investeert regelmatig in de installaties... maar dat ding, het beton zelf, zeg maar, is goed voor 30, 40 jaar. Ja even terug te gaan naar die vraag van uh, die nieuwbouw. Ja, er is gewoon vraag in de markt nog steeds. Hè, hoewel het verschil tussen oud bestaande bouw en nieuwbouw heel erg groot aan het worden is. Hè, dus het is bijna niet meer vergelijkbaar. Uh, Oudbouw koop je in voor de helft bijna van de prijs waar je nieuwbouw voor doet op dit ja. moment. Eh, zijn er toch nog steeds klanten die zeggen... ja, maar ik heb iets heel specifieks nodig. Iets wat de markt niet biedt. En daar hoort ook het term duurzaamheid bij de laatste tijd. En mensen kijken ook naar goedkopere gebouwen. andere wensen. Andere wensen. Dus ja. die helft kan wel eens uh, terugverdiend worden... omdat je een uh, slimmer gebouw hebt. Ja, maar nu zegt u, wij, hebben evenveel, of wij zetten evenveel neer als dat we slopen. Maar dat kan natuurlijk niet. Anders was er niet zoveel leegstand. Dat doet dus niet iedereen. En... Is zijn projectontwikkelaars medeschuldig aan die gigantische leegstand? Ja. Even, ja. even, even een rustige stilte. In, dan, ja, maar daar rekenen u zelf ook bij. Nee, daar, tuurlijk rekenen me daar ja. zelf bij. Maar het is een, het is een, we horen net een beetje wat aan de vraagkant gebeurde. Wat vervelend is van de afgelopen tien jaar. We hebben nauwelijks naar die vraagkant gekeken. We hebben niet buiten het raam gekeken, naar buiten gekeken. Ze wat gebeurt er nou? Er gebeurde heel veel in de manier waarop wij naar kantoor gaan. Hoe we ons kantoor gebruiken. Er zit een afname in. Er is een afname van het aantal mensen überhaupt die aan het werk is in Nederland. Vanwege de vergrijzing. En er is een ja, en projectontwikkelaars willen altijd geld verdienen. Wethouders van economische zaken willen altijd een werkgelegenheidsnota oppeppen. Met en grondverkopen aan die verkopen. Er zijn beleggers die denken, mooi, weer een tienjarig huurcontract waar ik wat geld kan, kan verdienen. Nou kan je de pensioenfondsen weer een beetje op het niveau houden. Zo hebben we allemaal een beetje in het complot gezeten. Met tunnelvisie gekeken, naar ja. hoe kunnen wij ja. er het meeste aan verdienen? Ja. En wat er nu gebeurt, is dat we eigenlijk... Oh ja, wat was het ook weer? Wie, wie, wie moest er ook weer dat gebouw in? Dus nu is er volledige aandacht ja. voor de gebruiker en wat die wil. En dag gaat het wel veranderen. Om een of de wel. reden als je als je in dit soort dingen even je gaat inlezen is er altijd staan er een paar zinnetjes bij waarin gezegd dat het voor uh, projectontwikkelaars aantrekkelijk is om een deel van hun woning voor het leeg te laten staan kennelijk omdat het uh, dat, op een dat, of andere dat, manier een uh, belastingvoordeel op, of een Vertrekte onzin. Want het staat overal hè. De, de pijn is groot, uh, gro uh, Weet het? Ik word kan ik me ook erg boos over maken. Je ziet ook in de maatregelen die voorstellen worden gezegd. We moeten straffen gaan uitdelen. Nou, geloof me, een leegstand gebouw is ja, een uh, duur, enorm de, de, de en dure woningen. Mm -hmm. Dat is een hele grote straf. Hè? Dus dik dik bijna een grote straf bestaat niet als een hele dure woning of een heel duur kantoor. Maar levert u geen geld op. Nee, dat is echt narigheid. Sterker nog, door allerlei fiscale beperkingen kun je zelfs het verlies niet nemen op sommige projecten. Dus het is echt wat dat betreft, uh, een hele verkeerde tijd. Echt ook daarmee de hand in eigen boezem met ja. hoe je daar in het verleden ja, hele, mee bent. Is, dit is echt heel dom. Ja. Aan tafel zit ook Thomas Zwart. Met uw bedrijf, het nieuwe kantoor, houdt zich bezig met het zoeken van huurders. Uh, huurders voor dit soort lege, moeilijk te uh, verhuren panden? Ja. Nou, ja, we doen meer dan dat hoor. Oh. Uh, we, we spelen juist echt in op de markt van de leegstand op dit moment. Uh -huh. En dat betekent dat we zeggen tegen een belegger, een gebouweigenaar... Van, dit is het moment om je te onderscheiden in de markt... wil je het pand nog laten staan. De dat is de eerste beslissing. Afbreken ja, of laten staan. Ja. En wil je er weer omzet gaan maken en dus nog weer waarde in je vastgoed krijgen... dan zul je wat anders moeten doen. Wat ja. bijvoorbeeld? Nou, de diversiteit in een pand aanbrengen. Dat betekent dat je moet kijken van iedereen moet kunnen landen. Dus je moet een mix maken tussen de conventionele huurder... die inderdaad voor de lange termijn aan de gang gaat. Maar, maar stel je, moet... je voor, het is een kantoorpand geweest. Het staat nu leeg. Ja. Wat, wat, wat kunt u ermee? Ga je daar naar binnen en zeg je... nou, maak er dit of dat van, kost je zoveel en dan ga ik het verhuren. Dat is net, dat is net te makkelijk. Uh, er zijn gewoon een paar kernkenmerken uh, die een pand moet hebben. Er moet openbaar vervoer dichtbij zitten. Het moet makkelijk aan, uh, aan te rijden zijn. Er moet gewoon uh, een winkellocatie in de buurt zijn... waar de gebruiker het naar zijn zin heeft. En de dat gebruiker in... dat kan dus ook een student of een bejaarde of een exact. weet ik wat zijn. Ja, want, want in dat opzicht, uh, er kunnen ook panden klaargemaakt worden voor uh, inderdaad woningen. A, of aan kunnen... welke doelgroepen verhuurt u nu het meest die leegstaande gebouwen? Um, het, ja, als we nu even het project nemen op de Hoogheelweg uh, 19... dat zit in, uh, op, op Amstel in het Zuidoost, zeg maar. Veel nieuws geweest de afgelopen uh, weken. Dat uh, is een wijk met veel leegstand. Met veel leegstand. Ja. En uh, de huurders die daar komen, die zeggen van... ik zoek uh, een ruimte waar ik eigenlijk maar 30, 40 meter vast van ga uh, bezetten... Maar voor mijn workforce, die in het hele land zit. hoef ik maar één keer per maand. eigenlijk een grote werkruimte te hebben voor 40 meter. veel flexibiliteit. Mm -hmm. hè. Die vindt zijn weg. En, en dat is een hele leuke groep. de wat grotere huurder. Hè, en dat is dan voor ons, want wij ontwikkelen tot 3.500 meter in dit concept. Uh, die zegt van. Nou, ik heb wel 1500 meter nodig. Maar ik vind het belangrijk. dat mijn klanten of mijn leveranciers. in het pand ook kunnen werken. He, mm. En dat is wat het nieuwe werken inhoudt. Ja, ja. Je faciliteert niet alleen het, de, de hoofdhuurder, mm. maar met name ook de mensen daaromheen. Dus dat doen wij in een pand. Maar betekent dat ook dat uh, de, de eigenaar van dat pand, die projectontwikkelaar of degene die het in dat hij daar een investering in moet doen? Ja. Want er en, moet altijd wel iets gebeuren ja. ook. Ja, en die moet uh, ook uh, iets verder kijken dan alleen maar het pimpen van een band, om het maar zo te zeggen. Die moet gaan kijken. Met dat pimpen, daar houdt u zich ook mee bezig. Absoluut, absoluut. Je pimpt uh, wat af. Ja, ja. Ik pimp. Oh, een hele hoop. Een hele hoop. Maar waar het met name om gaat. Nou, van Vandaag fietsen, stel ik ja. morgen een thuisbadhuis. Ja. Ja. Nou, we doen, we doen in dat opzicht diverse, pro, diverse projecten, om het maar zo te zeggen. Maar waar het om gaat, is dat mensen het in het pand uh, naar hun zin hebben. Nou, er, is ooit een keer, was ja. er is ooit een keer een beroemde stadsfilosoof geweest, Jane Jacobs, die heeft gezegd, uh, oude economieën hebben nieuwe gebouwen nodig, nieuwe economieën hebben oude gebouwen nodig. Dat is wel een mooie. Dat is ja. precies de kern van, ja. dus er zit ook een kans natuurlijk. Ja. En de we hadden het net uh, uh, met Thomas Zwart ja, over het, het, het pimpen en zo van gebouwen. Hij werkt samen met Property Upgrade. Dat is een bedrijf dat leegstaande kantoorgebouwen renoveert. En onze verslaggever Misha Blok ging naar kantorenpark Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost. En sprak daar met Mart Matthijs Kaak van Property Upgrade. En samen bezochten ze een van hun projecten. En dat is het Texas Kantoorgebouw. Uh, wat voor wijk is dit waar we nu staan? Uh, nou, dat is Amstel 3. Uh, ook wel bekend als Zuidoost. Hoeveel procent van de kantoren staat hier leeg, denk je? Wat ik heb gehoord is dat het ongeveer 30 procent is. En wat is jullie werkwijze? Jullie worden benaderd door een, een eigenaar van zo'n kantoorpand? We zijn, zoals we zo zeggen, een soort van one-stop-shop voor de herinrichting van leegstaand vastgoed. Uh, of moeilijk verhuurbaar vastgoed of slecht onderhouden vastgoed. En wat wij doen is, wij hebben uh, een aantal mensen die maken analyses. Dus die gaan naar een gebouw toe en die gaan kijken door met mensen te praten, door de omgeving te bekijken, het gebouw te bekijken. Wat, uh, wat er mis is of wat de uitdaging van een gebouw is. Nou, dat kan esthetisch zijn, dat kan technisch zijn of dat kan gewoon feitelijk zijn dat het leeg staat. Die analyse vertalen we naar een plaatje. Uh, dat plaatje dat laat eigenlijk zien hoe het gebouw eruit kan komen te zien als wij uh, eraan gaan werken. Dat plaatje prijzen we weer af. En vervolgens nemen we die prijs nemen we eigenlijk op risico aan om het project zeg maar, volledig te ontwikkelen. Dus we hebben alles in huis. Dat betekent dat we ja, tot nu toe, in de anderhalf jaar dat we bestaan, voor best wel een aantal gerenommeerde beleggers um, in Den Landen. Dus we hebben eigenlijk al over het hele land gewerkt. Succes hebben kunnen boeken met uh, leegstaande kantoren. Hoe troffen jullie dit gebouw aan toen uh, jullie deze opdracht kregen? De eerste en de tweede verdieping is dat antikraak. En een ander ding is dat, uh, dat er brand is gesticht. Dus uh, de achterkant is wat afgefikt. Dus dat doet ook niet, uh, niet heel prettig aan. Maar voor de rest zien we, en ik denk dat je als je naar binnen gaat, dat je dat ook goed ziet op een mooie dag, hebben we gewoon best wel een heel licht uh, open kantoor. Overal hangen snoeren en leidingen en. Het is gewoon echt een gestript gebouw hè, met uh, ramen die kapot zijn. Je hebt toch wel echt een uh, bepaalde fantasie nodig om mogelijkheden te zien. Ja, vanzelfsprekend, maar dat is ook wel nodig, fantasie en creativiteit. En gelukkig hebben we specialisten die gewoon projecten kunnen trekken... maar we hebben ook een aantal hele creatieve mensen. Wat ga je precies hier doen? Wat zijn de belangrijkste dingen? Het moet veilig worden, dat is eigenlijk stap één. Uh, stap twee is dat we uh, de gevel weer gaan isoleren. Je bent eigenlijk een soort aannemer. Het is wel degelijk, met alle respect voor aannemers... meer dan, dan een aannemersbedrijf. Er zit, er zit ook uh, veel intelligentie, visie en ook uh, een stukje marketing in. Uiteindelijk, het plan wordt bij ons bedacht... en het moet ook weer verkocht worden aan een, aan een belegger. Hè, want die, uh, Wij kunnen wel die visie hebben en het zien... Maar je moet ook die belegger mee gaan krijgen. En, uh, dus, dus er wordt gesproken met oud huurders, met huurkandidaten die afgehaakt zijn. Met buren, met gemeenten. Dus het gaat wel veel verder dan gewoon plat een plan maken uh, om, om de boel een beetje te vertimmeren. Er zit, er zit een gedachte achter. Hey, en de, de plan staat er al? Die staat er al, ja. <lacht> en daar gaat het ook heel goed mee. Die heeft, die heeft er ook zin in, zoals je ziet. Het <lacht> is echt helemaal door. We gaan naar de Vogelstruis, pand op, ook in Amstel 3, op de Hullenbergweg. En daar hebben we eigenlijk niet een totale upgrade gedaan, maar een deel-upgrade. Uh, en uh, dat is een pand wat, wat minder oud is, dus daar hoeft ook wat minder, minder te gebeuren. We staan hier in de, bij de receptie. Wat is hier allemaal gebeurd? Hier zijn de dus die pui, Dat zie je ook nog wel de contouren daarvan. Die, die wat nu buiten staat, dat stond eigenlijk hier binnen. Dus daardoor had je die atriumwerking was weg. Nee, goed, alles geschilderd, zowel binnen als, als buiten. Uh, we hebben uh, we gaan nog We hebben daar het restaurantruimte hebben we weer helemaal opgeknapt aan die kant. Waar staan de te die verhuurborden die schrikken alleen maar af. Hè. Dat, het is vaak ook niet echt heel creatief. Er wordt een of ander vaak een heel groot bord... met uh, heel veel uh, vierkante medes die dan genoemd worden... en een, een meestal een soort van nietszeggend plaatje van een, een willekeur... Van een uh, mevrouw, zag ik net? Ja, precies. Uh, van, een, van een mevrouw. En dan staat er een tekst van vrijheid om te ondernemen bij. Uh, en dan staat ze in de duinen. Van heb van je nog een laatste bijlage ontvangen... wat me, betekent dat die deur Er staan hier vier heren in pak. Wie zijn dat? Uh, dat zijn vertegenwoordigers uh, van de opdrachtgever, de beheerder van het pand... en de uh, technisch manager die uh, de oplevering begeleidt. En zijn ze tevreden? Volgens mij wel, de rekening is betaald, dus dat is, uh, dat is altijd een goed middel. En dan op naar het volgende gebouw? Gezien de leegstandscijfers is er uh, genoeg te doen. Precies. Succes. Dankjewel. Ja, U luistert naar een reportage van onze verslaggever Misha Blok... en ze bezocht de kantorenpark Amstel 3... en sprak dan met Matthijs Kaak van Property Upgrade. Hier in de studio praten we verder over leegstandende kantoren... met Hilde Remooi van de TU Delft, projectontwikkelaar Rudy Stroink... en Thomas Zwart van het nieuwe kantoor. Mevrouw Remooi, even nog, uh, u, u kent de studentenwereld... omdat u simpelweg ook uh, ja, aan de universiteit zit. Een hoop Klopt. oplossingen worden in die categorie gezocht. Gebruik die oude kantoorpanden maar op studenten te huisvesten. Is dat ja. een optie? Uh, dat is zeker een optie, sowieso. Transformatie naar woningen voor verschillende doelgroepen. Maar transformatie uh, naar studentenwoningen is zeker een optie. Maar ook transformatie naar uh, seniorenwoningen bijvoorbeeld. Want uh, we zien die groep ook... Uh, uh, we hebben het natuurlijk ook over vergrijzing. Wat een, een van de oorzaken is dat er minder uh, werknemers komen de komende tijd. En waarom die leegstand alleen gaat toenemen. Oh. Maar dan krijg je toch direct het probleem... als je uh, gaat transformeren naar woningen... dat je dan in een wijk zit waar je niet wil wonen. Ja, uh, dat, dat hebben we mee te maken met veel van deze locaties. Vooral als dan het moet gaat... je dus een hele wijk pimpen. Dan zou je inderdaad die, die wijk moeten pimpen. <lacht> Nog veel en... te doen. Mooi. Nee, Maar dat is een iets ingewikkelder proces dan, dan uh, alleen één gebouw aanpakken. Uh, maar dat is natuurlijk ook een van de mogelijkheden. Want uh, uh, wat zo net ook gezegd werd, is dat... Uh, ook voor die werknemers uh, die een goede locatie zoeken om te, om te gaan werken... is het ook van belang dat er bepaalde voorzieningen in de buurt zijn. Zoals winkels openbaar, en openbaar vervoer. Ja, winkels, ja, openbaar vervoer en dat ja. soort zaken. Nou, als je dan een gemengde, uh, gemengde wijk maakt... waar zowel wat woningen staan als wat kantoren... Dan heb je, ja. sowieso dan kun je die leegstand voor een goed deel weer opheffen. Ja. Ja. Meneer, van de projectontwikkelaar TCN. Heeft u dit soort dingen al concreet aan handen gehad? Dat een kantoorpand moest echt helemaal totaal gerenoveerd worden. Voor bewoningen en waar voor bewoningen, wat loop je dan tegenaan? Tegen vooral veel regels. Ja? Zijn, we hebben natuurlijk, dit land is echt uh, qua regelgeving ingesteld op nieuwbouw. Morgen gaan we een nieuwe wereld maken. Elke dag gaan we eigenlijk weer een nieuwe wereld maken. Dus bestemmingsplannen. Ja. Alle voorschriften voor woningen zijn heel erg gemaakt op waar de brandgangen. En heel precies uitgerekend ja. hoe het allemaal past. Dat krijg je nooit passend in een bestaand gebouw. Ja. Dus onze methode daar, dat, wij doen er ook wel wat in, is gewoon simpelweg zeggen. Ja, eigenlijk moet je voor een aantal panden. En die neiging zit er op het heel erg in de markt. Veel grotere flexibiliteit hanteren. Of toch slopen? Soms lopen, maar soms is het ook een kwestie van. Nou, ja, misschien moet je dan maar accepteren dat je misschien een hele grote woning krijgt in een oud kantoor. Maar dat het niet, he niet elke ruimte voldoet nou, aan de voorschriften. Dat betekent dat het permanent schipperen is met uh, gemeenteambtenaren... Ja. om te ja, proberen onder bepalingen te komen? En die, die staan te nog... rigide volgens u? Ja, die, hebben, die zijn nog in het ontkenningsproces van de crisis vaak. En die zijn, <klaar> ja, dat is ja maar het ja, is pad niet. Het kost heel geen ja, maar Het is, Maar u zei het begin al, het is in langzamerhand... echt een maatschappelijk probleem aan het worden. En, uh, en, en, en je, die urgentie is er nog niet. Hè. Dus toch de angst regeert nog van... oh, oh, als we iets toestaan, dan ja. moet het ergens anders ook toestaan... Nou, ja, dat het wereldje kijken. Dat is, er, dat is ook een concreet probleem, natuurlijk. Voorzitter. Ja, maar niet als dit probleem zo groot is. Dus onze methode is steeds meer van uh, we vragen het maar niet meer. We bieden na afloop nederig onze excuses aan. Oh ja. Dat is een oh, beetje oh, de methode en, uh, waarmee het wel weten komt. Ze nu wel, en en wel. wat is dan bijvoorbeeld. Ja, daar daar <laughs> heb ik ook geen moeite <laughs> mee. Maar. Daar, daar ja, maar, moet het van komen. Er wordt over sommige gemeentes. Ge Bijvoorbeeld Amsterdam gezegd dat daar amper mee te werken is met, u, nee, met dit dat, gedeelte. Nee, Amsterdam is de uitzondering op de regel. Dat moet ik wel even gezegd ja? hebben. Want juist dat is een gemeente die dit probleem echt onderkend Aha. heeft. En uh, met moties en een uh, hele actieve wethouder. Echt een voorbeeld voor Nederland vind ik. Uh, uh, echt uh, probeert hier aan te gaan trekken. En ik denk ook wel dat je de gevolgen daarvan langzamerhand ook gaat zien. Nee, de, de klachten moeten gaan naar andere gemeentes. Die, uh, die u er, die, die, die, er een die paar? Ja, Ik kan bijna zeggen van bijna alle gemeentes op het ogenblik, kijk, uh, uh, met name de middelgrote gemeentes, die zitten ook nog een beetje verdwaasd voor zich uit te kijken wat deze situatie is. Hebben we het over heel veel er... en dat soort dingen? Ja. Ja. Heel veel en de, dat soort ja, ja, ja, dingen? Ja, ik mag ze allemaal noemen, ja. Okay. Maar als ik ze ga noemen, dan heb het normaal weer een probleem. Dan, ja. Thomas Zwart van het Nieuwe Kantoor. Jij wilde even reageren. Ja, nou, ik wil even bevestigen dat het inderdaad uh, gemeente Amsterdam... Uh, moet ik bekennen, ondanks dat ze in eerste instantie wat stroef communiceerden... Ja. Uh, toen ze over Amstel 3 liepen, laat ik het zo ja. zeggen. Maar vervolgens wel ook uh, de mouwen hebben opgestoopt en gezegd van... oké, okay, als jullie uh, een aantal gebouweigenaren weten te verenigen... Uh, dan zijn wij bereid om van ons uit mee te werken aan bijvoorbeeld het... Nou, laten we het woord maar gebruiken. Mogelijk het pimpen maken. van ja. groenvoorzieningen en dergelijke. Ja. Verlichting Precies. en veilig maken. Zo'n wijk een beetje uh, ja. het aanzien geven. Heeft u trouwens wel eens een opdracht geweigerd? Dat je, dat je een gebouw krijgt aangeboden van... nou, maak er maar een nieuwe bestemming voor. Die zegt, nou, daar kan ik echt niks meer mee. Um, we zijn een jong bedrijf. Weigeren is dan een dan, dan is <lacht> heel erg <wat. lacht> laat, ik, laat ik daar duidelijk over zijn. Nee, maar, <lacht> maar, nou... Uh, wij, wij geven gewoon eerlijke antwoorden. Ik, op ja. het moment dat je een pand in een weiland zet. Ik wou net zeggen, er zijn nee, maar, er panden waar u ja. de moed in de schoenen zingt. Ja. Ja, zijn... Het heeft ook, het heeft ook uh, niet altijd met de kwaliteit van de architectuur te maken. Er zijn echt panden, dat is een deel van het probleem, die de afgelopen vijf jaar gewoon leeg hebben gestaan. De, de, en daar denk ik, uh, is, een, is een, uh, ja, als een. Ik zei al, als de rentpaard was, moesten nu toch gewoon een genadeschot krijgen. Zeg maar. En daarmee zo verrot zijn dat je er niks mee kan oh, is dat gaan, Het gaat nee, niet om het verrot zijn. Marketing-technisch kan je er niet mee uit de, mm. de voeten. Nou, kijk, in dat opzicht, voordat ik uh, panden helemaal uh, afbrand, denk ik dat dat we in dit verhaal op dit moment even één ding missen. Um, de klant bepaalt of het een goed of een slecht pand is. Er zijn meerdere thema's te verzinnen... dan alleen een winkel en een openbaar vervoersvoorziening, zeg maar. Want dat roepen we ook weer met z'n allen. Maar we kunnen ook op een gegeven moment kijken van... is het niet zo dat op een gegeven moment beroepsgroepen zich gaan verenigen? Weet je? En dan kan opeens uh, vier achter misschien wel de beste plek zijn. Maar dat moeten mensen zelf gaan bepalen. Het verenigen van die doelgroepen, hè, daar ligt de uitdaging voor de komende jaren, denk ik. Want dan gaan mensen zelf zeggen van... hé, hey, met jou doe ik veel zaken, hé, hey, met jou ook. Is het niet een idee dat wij samen een vloer doen? En dan kun je bij ons, en dat is eigenlijk heel erg leuk... via kantoorplanner kun je dan zeg maar je eigen gebouw inrichten, realtime. Ja, maar je zou toch zeggen met het nieuwe werken... dat uh, degene die uh, daar het meeste mee te maken hebben dat hij het liefst de wegblijven van het ouderwetse kantorenpark-idee? Um, het gaat om productiviteit. Je moet je werk gedaan krijgen. Dat het allemaal ander op andere momenten gaat dan vroeger, dat is een feit. Maar het gaat erom, waar ben ik productief? En die plek, die gaat het winnen. Mevrouw wilde er mooi. u wilde ja. daarop ingaan? Ja, ik, ik wil erop ingaan, want, want ongeacht wat die gebruiker dan uh, zou willen voor de komende jaren, staat er nu op dit moment, uh, zoals hun begin zei, 7 miljoen vierkante meters te leeg. En met een afnemende beroepsbevolking en uh, in ieder geval volgens de huidige trend... Uh, het gebruik van minder vierkant meter per werknemer gaat die leegstand alleen maar toenemen. Mm -hmm. Dus die gaat uh, de komende jaren verdubbelen zelfs als, uh, als het zo doorgaat als uh, op dit moment. Ja, um, en, en, en wat is daar dan volgens u de oplossing voor? Nee, in dat geval is de oplossing, uh, dan moeten we kijken naar die, uh, waar die leegstand staat. Uh, en kan het getransformeerd worden naar woningen of naar uh, zorgfuncties, ja. andere hotels uh, bijvoorbeeld, ja. andere functies die uh, nodig zijn. En als dat niet kan, uh, is uh, sloop uh, wellicht ook uh, de enige oplossing. Meneer Strooyink, u heeft er andere ideeën dat, over? Nou, de, een van de dingen die een beetje over het hoofd wordt gezien, merk ik in het debat, is dat we ook een andere tendens zien, is dat er meer vierkante meters per werknemer worden gebruikt in de toekomst. Dat nieuwe werken. Zegt, he, neemt dat minder. met zich mee? Uh, uh, nou ja, wij noemen dat uh, vroeger waar kantoorgebouwen werden gebouwd voor de intensieve personeelhouderij. En tegenwoordig gaan we naar het concept van het scharrelpersoneel. personeel. Met andere woorden, je gaat wat. Het klinkt meer Heel ja, ja, precies. En weet met schaalpersoneel dat is meer productiever. Dus wij zien juist in onze kantoren, omdat het zo goedkoop wordt, dat men graag wat meer ruimte neemt. Ja. En dat zou een tegentendens kunnen veroorzaken, die we al eerder gezien hebben in dit soort situaties. Dat er gewoon meer ruimte, omdat het goedkoop wordt, neem je maar wat meer. En dat levert wel weer productiviteit op. Dus daar zie ik wel weer een kans. En hoe ziet u de oplossing? Um, ja, of er meer meters zwart. per gebruiker komen, ja, dat, dat durf ik toch wel een beetje te betwijfelen. Um, ik denk dat de oplossing heel simpelweg ligt in uh, toch dat een derde van het vastgoed uh, er over een tijd niet meer is. Oké. Okay. En dan uh, goede gebouwen voorleven. Ja, precies. Ik eh, dank alle gasten voor hun bijdrage. Remoy van de TU in Delft, Rudy Strooyink, eigenaar van TCN... en Thomas Zwart van het Nieuwe Kantoor. We spraken met hen over eh, wat er mogelijk is... met al die leegstaande kantoren. Dank u wel hartelijk. Informatie uit het programma allemaal terug te vinden op onze website... www.trosinbedrijf.nl En u kunt natuurlijk ook terecht op pagina. 257. Hartelijk dank voor het luisteren. Wat ons betreft tot volgende week. En nu hier op Radio 1. Het nieuws van half drie met Dick Terror. Radio 1. Het NOS-journaal. Heer Wilders wil dat raadsheer Schalke alsnog wordt vervolgd... voor zijn rol in de rechtszaak tegen de PVV-leider. Schalke is een van de raadsheren van het gerechtshof in Amsterdam... dat het Openbaar Ministerie dwong om Wilders te vervolgen... voor discriminatie en haatzaaien. Tijdens de rechtszaak bleek dat Schalke tijdens een etentje met een getuige... Arabist Hans Jansen, had gesproken over de zaak tegen de leider. Volgens Wilders heeft Schalke geprobeerd om Jansen te beïnvloeden. en wil dat het gerechtshof het Openbaar Ministerie... alsnog dwingt om raadsheer Schalke te vervolgen. In België is gisteren en vandaag een lichtmast over de snelweg gevallen. Op de weg van Brussel naar Antwerpen waarde gisteravond een lichtmast om. Dat leidde tot een ongeluk en lange files. Vanochtend bleek er opnieuw een lantaarnpaal niet bestand tegen de harde wind. En op het congres van GroenLinks heeft de achterban een motie van treurnis aangenomen... over de steun van de Tweede Kamerfractie aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. De moties van afkeuring werden verworpen. Jolande Sap benadrukte dat goed is geluisterd naar de achterban... maar dat dat niet betekent dat de fractie de achterban ook gehoorzaamt. En het waren de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie files dus bij Arnhem op de A325. Vanuit Nijmegen zat er 5 kilometer. Bij het Gelredoom door werkzaamheden en naar het zuiden richting Nijmegen. Dus tussen Husse en Elde 2 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit de Amstel-foyer in Carré aan de Amstel in Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd om uh, hier de uitzending mee te maken. Er zijn nog een paar stoelen vrij. Het is gezellig ik Fijn dat u er allemaal bent. Het waait hier binnen overigens niet. En als het dak er al afgaat, dan is dat vanwege de prachtige warmbloedige live muziek die we straks hebben. Uh, met Portugese roots en hier naar een vleugje Jordaan. Uh, gasten uh, hebben we dit 2,5 uur. Uh, uh, Erik van Eegraad is de gast. Uh, die komt praten over de crisis in de architectuur en wat hij daar zelf niet. ...of wel eh, Directeur Jan Rudolf de Lorm van het Singer Museum over de Denker... ...die zijn hoofd er weer helemaal bij heeft. En naar de Brute Koperoof. Schrijver Peter Buwalda over Sainte Amour en nog veel meer. U kunt ons mailen opiummetavo.nl. U kunt ook een Twitter berichtje sturen. Doen wij eens even modern zeg. Kies het eh, hetje gevolgd door Opium Radio. Dus hashtag het, het geloof ik Opium Radio. Nu hier aan tafel Thé Lau, frontman van de scene... maar nu hier in de hoedanigheid van Virtuoos vertaler van The Raven. Dat is een muziektheaterproject van Lou Reed. Uh, heb je het gedaan uit liefde voor Lou Reed... of uit liefde voor Edgar Allan Poe? Want daar is het allemaal op gebaseerd. Uh, ja, alles is gebaseerd op de verhalen van Edgar Allan Poe. Uh, de opera die heb ik toevallig gezien in... Uh hier in de Amsterdam, in de Stopera, in uh, 2001. De regie uh, van Robert Wilson. Dus. Ja, ja. ja, dat was een enorm spektakel... waar alleen wel geen touwen aan vast te knopen <lacht> was. Uh. Dus eigenlijk waar dat over ging, dat begreep ik pas... toen ik met die vertaling klaar was. Ik was ervoor gevraagd uh, door uh, mijn cowboy-uitgever. Uh, en ik zei natuurlijk meteen van... ja, maar denk je dat ik dat kan? Waarop hij zei van... nou, als ik dat niet had gedacht, dan had ik je niet gebeld. Zo is onze relatie. Ja. Uh, ik heb gezegd, van, nou, waarom niet gewoon een uh, reguliere vertaler? En hij zei, nee, dat wil ik juist per se niet. Dat heeft ook wel te maken met dat er nogal wat songteksten van Lou Reed uh, ja. uh, ook in staan. Ja, perfect Day onder andere. Ja, ja Perfect Day. Ja. Ja. Um, en uh, ik heb toen gezegd, van, nou, ik wil dat wel doen... maar ik wil wel een, uh, een, uh, wat hulp uh, in de arm nemen. Snaast een van mijn beste vrienden, Peter Bergsma, uh, de hoofdvertaler van Koetzee... Dus die heeft me echt enorm geholpen bij de stukken waar ik echt niet uitkwam. Okay. En dat waren er wel een paar, kan ik je ja. zeggen. We gaan het er straks over hebben. Eerst gaan we naar de live muziek. Ze is de, de missing link tussen André Hazes en Amalia Rodriguez. Op haar twaalfde nam ze haar eerste Fado-album al op Thuis in Portugal. Stond haar op het podium met de grootte van de Fado. En hier in Nederland won ze de Radio 2-wedstrijd Top 2000. De covers met haar versie van Zij gelooft in mij van Hazes. Hier is met Rosa da Madragoa. Maria de Fátima. No bairro da Madragú, à janela de Lisboa, nasceu a Rosa Maria, filha de gente vareira, foi criada na ribeira, Pareci. For mulher aquela rosa Era a moça mais airosa Que a do que já conheceu E toda a malta do mar Suspiral vê-la passar De chinelo e perna ao Lá vai a rosa Maria Da Ouvi a gargalhada Qualquer piada Por mais prancha Vai bugiar meu menino Não deites barro à parede Que esta rosa é peixe fino Para as malhas da tua rede O jovem Chico Fateixa Já jurou que não a deixa Pois a paixão é teimosa É de tal forma a cegueira Que deu à sua traineira O nome daquela rosa E a rosa da madracoa Ao ver escrito na perua Seu nome Rosa Maria Abriu os braços ao Chico como Começou namorando na E vão casar qualquer dia Lá vai a Rosa Maria Que alegria desta ribeira ouviria a gargalhada Qualquer piada Por mais brecha Vai vigiar meu menino Não deites esborro a parede Que esta rosa é peixe fino Para as malhas da tua rede Vai bochear, meu menino Não deites barro à parede Que esta rosa é peixe fino Para as malhas da tua rede Maria de Fatima uh, gaat nu even zitten. Stel, stel even je muzikanten voor, want die hebben het wel even verdiend, vind ik. Een open doekje. Contrabass of bass bedoel ik, Felix Celebrand. Ja? En. Viol do Fado, of meneer bekend als klassieke gitaar, Alex de En een heel belangrijk instrument bij de is de Portugese Portugese, Daniel Raposo. Een mooie vorm op die gitaar, inderdaad. Ja, prachtig. Uh, even over uh, Portugal eerst, of zullen we eerst over uh, hazes hebben? Wat wil je liever? Wat je wil. Wat, uh, <laughs> ik, vind ik vind die link met hazes zo leuk, want die. To, top 2000-gafferswedstrijd ja. was de bedoeling om, om een, een, een nummer een heel andere kleur te geven. Nou, ja. dat is je wel gelukt. Ga, ga je dat straks nog zingen voor ons? Jawel. Ja? Ja, fijn, ja, fijn. Ga mij met handjes in de lucht <laughs> zetten. Uh, een biertje uh, erbij. Ja, precies. Nee. Uh, wat wat maakte voor jou Hazes zo dichtbij dat je dacht... daar kan ik een, een fado sausje aan geven? Dat kan um... Als ik de, uh, kan vertellen, toen, uh, toen ik in Nederland kwam... was de eerste plaat dat ik heb uh, gekregen van vrienden... was van Andreas en van Benny Nijman. Waarom vleister ik jouw naam en die van Andreas? Dat is een soort uh, integratie. Uh, ja, denk ik het wel. Ja, ja. En, uh, en in deze tour heb ik gedacht om uh, een paar covers te doen. Dus onder andere de, die van uh, Andreas, zij geloof in mij. En toen heb ik gedacht, misschien is het wel leuk om... Uh, ik ga proberen de vertaling te, te doen... En als ik vind dat, ik mooi, dat het mooi is, dan ga ik wel zingen. En is yeah. wel gelukt. Yeah. Ja. Maar, maar wat is die, die, die link? Wat herken je erin? Omdat André voor mij, als hij in Portugal was geboren... hij was gewoon een vadiste. Zo en zo. Met zijn stem. met <laughs> <André> zijn <Huisers. laughs> ja. Ja. En, en daarom vond ik heel vlakbij bij de vader, denk ik. Ja. ja. Ja, ja. Grappig is overigens, je zit met Thee Lauw aan tafel. Je hebt met hem samen ook nog een programma gedaan. Dat ja, heet Tussen Schelde, zeker. Amstel en Taag. 2009, ja. ja. ja. ja. ja. Uh, hebben jullie ook Hazes gezongen toen, of niet? Nee. Uh, nee. Nee. <laughs> nee. Nee. Nou ja, ik, ik snap wel een beetje wat, uh, wat Fatima bedoelt. Uh, waar, waar ik bijvoorbeeld uh, kan vaak niet zo goed tegen de teksten van alweer Hazes. Uh, maar dat is iets volgens mij typisch Nederlands. Mm -hmm. uh, en uh, die, het is eigenlijk inderdaad gewoon blues, fado, ja. uh, Nederlandse uh, volksmuziek. Het is eigenlijk allemaal één ding. Ja. ja. ja, ja. En, en, en de, de fado in Portugal, is, is dat nog steeds zo springlevend als wij vanaf hier denken dat het is? Ja, zeker weten. En dan komen er komen altijd wel veel nieuwe mensen, nieuwe jonge talenten. Mm -hmm. Dat is juist wel goed. Want wat zijn de namen die wij in de gaten moeten houden? Uh, Annemoren, bijvoorbeeld. De, die is wel eens bij uh, ons geweest. Katje Kegijro, ja. uh, Gekeltavaars, mm -hmm. supergoed. En, en komt daar een, een, een popsausje overheen of, of blijft het uh, oorspronkelijk? Nee, meestal is die wat ik net heb genoemd, is gewoon de fado. Ja, ja. Dat is heel wonderlijk eigenlijk. Want je zou zeggen, muziek vernieuwt zich toch altijd? Dus ook de fado moet op een gegeven moment met zijn tijd meegaan. Jawel, Natuurlijk wel. Kijk maar wat ik doe met de, de noemer van Andrea. Ja, ja, dat is Je kan niet zeggen dat het puur fado is. Mm -hmm. Ik zing wel op mijn fado manier, maar het is geen puur fado. Mm -hmm. Dus uh, is het, dat heel, kan altijd. Dus heel erg Marielle Fatima. Ja, Fadu. Heel erg. Ja. <laughs> goed. Uh, straks ga je nog, nog twee, onder andere een nummer nummer, doen met, met thee. Dat vind ja. ik heel leuk. Ja, zeker. Uh, met thee je... is, al is altijd leuk. <laughs> Alleen, bent, Thee, je bent niet zo goed bestemd, dus dat wordt geen zingen vandaag. Nee, het wordt voordragen. Uh, voordragen. Uh, ja, maar ja. wel een mooie tekst. Oké, okay. ja, ja, ja. zeker. Goed. Nou, fijn. En waar kunnen we je binnenkort nog bewonderen? In uh, ja, 18 maart ben ik in uh, Meervaart in Amsterdam. Dus is iedereen van harte welkom. En uh, België, ja. Nederland, dus de Tourbe eind, uh, gewoon in juni. Oké, okay, nou ja, ja heerlijk. Want het wordt word, uh, 10 graden warmer in de zaal als, uh, als, als, als je je mond open doet. Ik hoop ja, Dankjewel. Straks uh, nog, uh, nog uh, te horen: Maria de Fatima was het. These are the stories of I can hold. Not excited to the Born Head Store. Tell it as a hard that you'll play with your mind if you haven't heard of them. You must be there to blind. Ja, dat was een goede binnenkomer, hè? Dave, je niet. We hoorden de stem van Lou Reed, de New Yorkse zanger, gitarist, componist. Hij is de man achter het project The Raven. Het project begon als een rockopera, daarna verscheen er een muziekalbum. En nu is er een prachtig boek verschenen, dat heet De Raaf. U begrijpt het al, het is vertaald. Een reis door de surrealistische wereld... van de grote Amerikaanse dichter, schrijver Edgar Allan Poe. En Thé die uh, tekende voor de vertaling. Uh, is, is het uit liefde voor, voor, voor Poe of voor, voor Lou Reed gedaan eigenlijk? Uh, ik kende eigenlijk vrij weinig van Poe, eerlijk uh -huh. gezegd. Uh, Raven kende ik wel, dat vond ik schitterend. Ja, dat is uh, het gedicht waar hij, waar hij beroemd mee is geworden. Ja, dat is, dat is een mijlpaal. Ja. Uh, en verder... Ik had als films gezien van de, de, de, de val van het huis Usher, bijvoorbeeld. Uh, en ook de film De Raven. Maar mm -hmm. verder wist ik er eigenlijk niet zo heel veel van. Behalve dat hij de uitvinder van een aantal genres was. Ja. En er zijn zelfs mensen die beweren dat hij uh, de evolutietheorie heeft bedacht... voordat Darwin uh, <laughs> dat deed. Oh, dat gaat wel heel ver. Ja, het is ik heel dacht oude... dat hij uitvinder van de horror uh, meer of meer was. ook fantasy-genre. Uh, ook. En mm -hmm. ook uh, van het detective-verhaal. Uh, ja, een bijzondere man. Ja. Een ja. grote gebruiker. Opium. Uh, ja, is, dat is toeval. Maar, opium, ja. uh, absinthe, geloof ik ook. Uh, alle ja, van die dingen ja. die je beter niet kunt doen. Ja, want hij was ook bij de, bij de uh, hoe heet het? Uh, mensen als Baudelaire en zo. Uh, en ja. Verlaine, was hij heel, heel populair. Hè, want ja. Omdat hij die, die, die uh, zeg maar, de, de onderkant van het leven, dat hij ja. daar uh, heel erg uh, mee in aanraking is gekomen. Ja, dat, dat hield hem uh, bezig. Want verder is een, uh, een thema wat. Elke keer weer in het boek terugkomt uh, de uh, zeer uh, jonge dood van zijn, uh, van zijn geliefde. Uh, dus de, de vrouwen, die uh, Rowena, Ligeia, die Ligeia, uh, ja. dan loopt het allemaal best slecht mee af. ja. Uh, ja. Ja. Je hebt je ook moeten verdiepen, echt, vind je, in Edgar Allan Paul om dit project ja, te ja, kunnen doen. Ja, ik ben ja? dingen gaan lezen. En, uh, om, ook al omdat ik uh, wilde weten wat nou eigenlijk direct bij Poe vandaan kwam... en wat, uh, wat Lou Reed was. Hm. En Lou Reed heeft, uh, heeft zichzelf hier en daar wel tamelijk wat vrijheid uh, veroorloofd, oh, ja? Moet ik zeggen. Ja, in het gedicht De Raven bijvoorbeeld staan een aantal... Uh, Dingen waar ik echt wel een beetje van schrok in eerste instantie. Van waarom heeft hij dat nou gedaan? Ja, misschien is het een idee om dan uh, The Raven er even bij te pakken. Want we, we, we hebben uh, volgens mij een fragment uit, uh, van, dus van het laatste couplet van, uh, van, van The Raven. Ja. In de Engelse versie dus uit, uit, uh, uit, uh, uit, uh, uit het project, uit The Raven. Misschien dat we daar even naar kunnen luisteren... voordat ja. we het over uh, de vertaling gaan hebben. Ja. But the raven, never flitting, still is sitting, silent, sitting above a painting, silent painting of the forever silenced horror. And his eyes have all the seeming of a demon that is dreaming. And the lamplight over him, streaming, throws his shadow to the floor. I love she who hates me more. I love she who hates me more. And my soul shall not be lifted from that shadow. Nevermore. Nevermore, dat is ongeveer de regel waarmee elke, elke strofe, elke ja, couplet van het uh, gedicht eindigt. Het is het enige, enige wat de raaf kan zeggen. Namelijk. Ja. Ja, ja, we moeten misschien even de anekdote vertellen. Het is een raaf die op een gegeven moment bij iemand naar binnen vliegt, hè? Ja, en uh, die, die, ja, het is een, een, een, een vrij sinistere uh, verschijning. Mm -hmm. uh, die komt binnen en die blijkt dan ineens iets te kunnen zeggen... Geen heel rijk vocabulaire, in feite maar één woord. Ja, nevermore. Ja. Um, nee, niet dat hij een heel gesprek gaat uh, aan. En de, de aan... hoofdpersoon die, die zit eigenlijk, uh, uh, of die ligt op bed uh, en die uh, denkt dus aan zijn uh, geliefde Lenore, die, mm -hmm. die, die is overleden. Ja. En die raaf, om het simpel te zeggen, die pepert dat nog eens uh, ja. extra in. Ik denk niet dat je er ooit nog terug zult zien. Of, voilà, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, jij zegt, uh, Reed heeft zich uh, behoorlijk wat vrijheden gepermiteerd. Horen ja, we dat hier ook? Uh, ja, ook in dit stukje. Maar hier bijvoorbeeld, uh, profeet zei ik niet van het kwade. Profeet nog steeds, vogel of duivel. Dat is origineel. Mm -hmm. <coughs> bij de hemel boven ons gebogen, bij de door ons ontkende God. Nou ja, dat is allemaal po. En dan opeens, uh, hoe een goedhartige dame gretig zocht naar haar verval. Een slappe, kleffe, leugenaar... Die naar niet meer streefde dan een prik van pik naar spuitje. recht richting oneer en verraad. Dat is allemaal niet in het originele <laughs> gedicht. En, en dan lees je dat? Uh, ja, dat nou, na het na verzoek van die uitgever. Dat is een, lekker. Wat een beetje pijnlijk was, dat was dat ik als een soort proeven van bekwaamheid. dacht: dat ik dan meteen met het moeilijkste <laughs> te beginnen. En toen had ik de tekst van Lou Reed nog niet. Dus toen heb ik de <clears throat> die Raven vertaald. Dat zijn dertien coupletten. Ja. Dus het was ook een beetje een onaangename verrassing. Dat bleek dat er van alles en nog wat in veranderd was... zodat ik eigenlijk weer van vooraf aan kon beginnen. Heb je toen overwogen om het hele project maar af te gelasten? Nee, absoluut niet. Want inmiddels nee. was, ik wel, uh, was ik wel erdoor gegrepen. Nou, in die laatste couplet wat hij net voorlas. Maar ja. de raaf zich niet verroerend, Blijft stilzittend naar me loeren. Dat is nog origineel, maar dan. Boven een portret, stil beeld van haar, de hoer. Zij spreekt niet meer. Ja. Uh, als in het gedicht van Poe uh, Lenore als, als een persoon wordt neergezet... is het zeker geen hoer. Nee. En het dus is ook dat het, het, is een beetje vreemd. Een buste van Pallas is het de originele. Van ja. the pallet bust of Pallas just above my chamber door. Ja. ja. ja. ja. Zij maakt daar een hoer van. Ja. Was getekend Lou Reed. Uh, ja, ja. ja. En uh, dat, dat, dat soort dingen komen er wat meer voor. Maar het, het is natuurlijk een hele grillige man, hè. Uh, ik, we hebben overwogen om hem te contacteren. Misschien om hem een bepaalde. Ja. Di dit bijvoorbeeld te dat vragen. Licht voor de hand, denk maar wel. Wat, wat he ja, maar heeft ik, die, ik zag, de dichter hiermee bedoeld? Ik zag uh, de reactie eigenlijk al, uh, <laughs> al voor me. Dat ben je een zou... beetje bang voor Do eigenlijk? Nou, dat, dat niet direct. Maar uh, het, is, nou, het is gewoon een hele grillige vent. En het mooie, wat ik wel heel mooi vind in dat boek, is dat het inderdaad. Dit soort dingen doet hij. Maar aan de andere kant, uh, het voorwoord bijvoorbeeld al... hij adoreert uh, Edgar Allan Poe. En er zijn bepaalde passages, bijvoorbeeld die, die uh, val van het uh, huis Usher mm -hmm. Waarbij als je dat vertaald voelt... hoe ontzettend veel energie en arbeid hij daarin uh, heeft gestoken. En dat, is dan, dat, dat vind ik dan weer uh, fantastisch. Ja. Ja. Ook met het... Uh, het vat Amontillado. Ik weet niet of dat, ja, een vat uh, drank dat ergens in een kelder ligt, hè? Ja, wat ingezet wordt om uh, iemand die uh, door de hoofdpersoon wordt gehaat... die uh, kelder in te lokken, uh, waarna hij hem overmeesterd uh, vastklinkt... En de, en de poort dichtmetselt. Ja, fijn. Ja. <lacht> ja. Ja, maar dat is wel Po. Dat is, uh, het verhaal. dat is het verhaal dat van Poe ja. ja. wat, wat was het idee van Lou Reed achter dit hele project overigens? Heb je daar wel een idee van, zonder hem te hebben gebeld? Nou, het is eigenlijk een project van Robert Wilson. De theaterregisseur. Ja, en uh, die, heeft Lou Reed die had dit plan en die heeft Lou Reed benaderd. Hm. Uh, wetende dat uh, Lou Reed een uh, enorme Poe-fan uh, was. Ja, ja. Is, is het ook die duistere kant van, van waar we het al eerder over hadden... van het werk van Poe? Wat uh, Reid zo aansprak, denk ik. Ja, ongetwijfeld. Hmm. Ja, ja. Want het gaat echt over van. waarom geven wij toe aan onze uh, uh, vices, zomaar zeggen. aan onze uh, lusten. Uh, dat is ook een van de. En, en, en waarom zijn we geneigd tot het perverse, uh, toch? Ja, zo dat mag ik het wel samenvatten. Hè? Ja, dat, ja. Uh, dat loopt als een rode draad door al die verhalen. Hè. Ja, ja, ja. Uh, geen contact gehad met uh, Reed? Nee, nee. Ook niet het idee gehad van. Want een van de onderdelen van, behalve dan The Raven, is bijvoorbeeld dat A Perfect Day, het standaardwerk van het album Transformer, uh, dat staat ook. Dat heeft hij ook gebruikt. Dat vind ik daar ook wel heel erg uh, nou, aanmatigend dat je dus een, een, een, gewoon een oud nummer van jezelf daarin verwerkt. Zo van: Ik ben eigenlijk op hetzelfde niveau als Ed Allan Poe. Dat, nou, dat vond ik nou weer niet, omdat. Nee? Uh, maar ik heb, nogmaals, ik heb die opera gezien. En. Ik had toen echt het gevoel alsof dat, dat als een soort uh, licht contrapunt uh, hmm. werd gebruikt... tegenover toch wel al die inkzwarte muziek. Ja, ja. Uh, wel heel mooi hoor, maar je, moet, je ja. moet ervan houden. Want wat is het beeld wat je het meest is bijgebleven van die uh, opvoering destijds? Uh, eigenlijk toen ze dat, die song speelden... Uh, <coughs> uh, these Are the Stories of Edgar Allan Poe, die uh, rock song, ja. dat werd door een Duitse band gedaan... <coughs> Op een werkelijk uh, oorverdovend volume. Dus het beeld wat ik nog heb is dat grijze dametje naast me... wat de hele opera lang met haar handen over haar oren heeft, <laughs> heeft gezeten. Wat overigens niet uh, onvermeld mag blijven, vind ik. Want de, want de tekst is één ding, maar de illustraties. Ja, ja. Uh, Daar viel ik meteen echt als een blok voor. Uh, die, die zijn van de hand van... Uh, uh, Lorenzo Matotti, ja. dat is een Italiaanse illustrator. Die woont... Uh, in Parijs, werkte ik inmiddels. En die werkt heel veel voor bladen als de New York Times. En dat is werkelijk... Ik heb zelf een boek in mijn handen gehad wat er zo mooi uitzag. Ja. Uh, Kun je zijn stijl uh, omschrijven? Wij, wij hadden associaties met, met, met Schlemmer bijvoorbeeld. Bacon ook. Want... Bacon ook wel, ja. maar, maar hier en daar ook wel met... Uh, uh... Want Het is al qua stijl heel verschillend hè, wat hij doet. Ja, en toch is het een eenheid. Mm -hmm. Ik heb er natuurlijk heel vaak naar zitten kijken... omdat ik dan altijd links met die teksten, en rechts met die beelden bezig was. Morigliani zit er hier en daar ook een beetje in. Ja. Um, nou, ik vind het werkelijk, ik heb er geen woorden voor hoe mooi ik dat vind. Ja, ja. Want dit was al, uh, het Engelse project was inclusief teksten en, en uh, illustraties. Dat is niet de, de, de verdienste van de Nederlandse uitgever. Nee, nee, nee. Sterker nog, de Amerikaanse uitgever die de, de de bestond, de Engelse versie bestaat nog niet eens. Uh, de Franse wel. Ja. Uh, dit is eigenlijk de tweede. En uh, de, er was echt een absolute contractuele eis van de uitgever... dat het exact zo uitgegeven ja, zou ja, worden ja. als uh, ja. de Franse versie. Ja. Toch even ja. terug naar je perfect day, want dat is natuurlijk de standaardwerk van, van, van Reed. Daar heb jij dus nu ook een vertaling van gemaakt. Ja, dat was best lastig. Ja. Het wordt overigens in de, in de, uh, op de cd die er ook van is... wordt het gezongen door Anthony van Anthony ja. Johnson's, Anthony Hegarty. Ja. Kunnen we misschien nog een heel klein stukje van gaan luisteren? Oh. You just keep me hanging on. just me on. Die geeft natuurlijk een heel andere kleur aan dan, dan zoals wij het nummer van, van Lou Reed. Ja, totaal ja, zelfs akkoorden. Want, wat, want dat, dat klinkt zo voor de voor de nog even. Reed zelf.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 feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. En hoe heeft hij uh, Lau dat dan verteld? Uh, zo'n volmaakte dag. Het park in het Spaanse wijn, die sangria, sangria. was... Uh, dat is echt een dik <laughs> vet probleem, was dat. En dan, als de zon verdwijnt, terug naar huis. Zo'n volmaakte dag. Dieren voeren in de zoo... Diner, een speelfilm toe, en dan naar huis. En dit moet Lou, het moet Lou Reed ook maar allemaal goed vinden, toch? Ja. <laughs> Dat uh, ja, het is het. Uh, ik heb, wel, ben er heel lang mee bezig geweest met ja, deze. En, ja. er is natuurlijk een soort vertaling of een Nederlandse versie van gemaakt. Uh, maar ik dacht, ik moet toch wel zo dicht mogelijk bij het origineel blijven. Ja, vond je nou uiteindelijk... Dus ik kan hem, als hij er als een probleem mee heeft, kan ik, uh, kan ik met de hand op maat... verzekeren dat, dat ik niet betwijfel of iemand er iets beters van had kunnen maken. Je komt er volgens mij mee weg, zonder ja, twijfel. Ik kom er mee weg. Maar nee, iets anders is natuurlijk, dat boek is er nu... Uh, uh, met die prachtige vertaling van jou, die, die cd in met de oorspronkelijke versie. We hebben ooit die versie van Wilson in het theater kunnen zien... maar dit schreeuwt natuurlijk om een Nederlandse opvoering ook. Opvoering, nou, dat was natuurlijk een van de eerste vragen die ik stelde. Uh, vooral in verband met de, de, de dingen die gezongen zouden moeten worden. Uh, maar er, er komt echt absoluut geen opvoeding nee? van, nee. Dus voor de vertaling was nog ook echt gezegd van... hou geen rekening mee dat het uh, gezongen moet kunnen worden. Ja. Behalve Perfect Day. Ja, jammer. Vind ik toch jammer? Eigenlijk wel, ja. ja. Dus dit blijft ja. bij dit boek? Dit blijft bij dit boek. Ja. En blijft het uh, wat jou betreft ook bij deze eenmalige vertalingsexercitie... of gaat dat oh, vaker gebeuren? Nou... Ik vond het moeilijk, maar wel heel leuk, ja. Oké, okay, ja. goed. Nou, het is, het is een, echt een waanzinnig mooi boek. Het heet uh, De Raaf, de Raven, van Lou Reed, vertaald door de Telau... uitgekomen bij uitgeverij De Vliegende Hollander... verkrijgbaar in de boekhandel... Uh, Erik van Egeraad, architect inmiddels aangeschoven. Fijn dat je er bent. Welkom. Dank je wel. Uh, ik ga zo met je praten over iets heel anders. Namelijk over de crisis in de architectuur. Doen we in het volgende uur van Opium. Maar eventjes, uh, nog even iets anders. Want we zitten hier in dit theater. Je, in, heb jij ooit zelf al een keer een theater gebouwd? Ja, in, de, in Haarlem. In Haarlem. Stad Schouwburg. De binnenkant, hè? Toch? En de buitenkant en de ook. Ja, ook. En de buitenkant ook. Ja. En heb je daar uh, ja, nog inspiratie op gedaan bij dit theater of niet? Is dit een heel ander... Ja, het is ook een heel ander soort theater, dit. Dus, uh, de ja. Stad Schouwburg is wel echt een, uh, in een quite, quite, ja, vrij uniek gebouwtje op zich. Dus we hebben een beetje geprobeerd daar wat meer ja. drama van te maken dan er al was. Ja. Gebouwtje, leuk dat je dat dan gebouwtje Maar je bent gewend om iets grotere dingen te bouwen. Maar even in met ons. dit, dit is, uh, <laughs> dit is natuurlijk gewoon een gebouw. Ja, dit is een gebouw. Goed, we praten straks verder. Heb je nog een tip over gesteven, voordat we helemaal afbreken? Een tip, een culturele tip, iets leuks gezien, gehoord... Een culturele tip. Ja? Uh, vanavond uh, speelt Caterina Vermeulen in uh, Utrecht. En uh, dat is, is wel absoluut een uh, aanrader. De Die dochter van Bram? De dochter van Bram. En dat wordt echt absoluut een hele grote zangeres. Ja? Als het al niet is. Oké. Okay. In Utrecht? In Utrecht. Is het Tivoli? Of? Nee. Uh, als je even kan praten, dan zoek ik het op. Ja, ik heb nog maar 33 seconden. Als jij daarin kan, dan zeg ik alvast... dat we in het volgende uur, behalve met Erik van Egeraad... ook gaan praten met Jan du Rudolf de Lorm uh, van uh, het Museum uh, Singer in Laren over de Denker. En Hans ten ja, jager komt ook langs om te praten... over verschillende beeldende kunstonderwerpen. Het vorstelijke complex. Het vorstelijke complex in Utrecht. Catharina van Beulen vanavond. Gaat dat zien, gaat dat zien. En blijf vooral nu aan het toestel. Tot uh, half vijf zijn wij op Radio 1 te volgen met Opium. Tot zo naar het nieuws van drie uur.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 Ja, dat <laughs> wil really. Een reportage vanuit het Atlantische puntje van Europa. Morgenavond tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoe is het met de cijfers? We gaan de goede kant op. Hebben we de middelen om te groeien?